De staatsgreep in Turkije is zo goed als zeker mislukt. Tientallen mensen zijn gisteravond en vannacht tijdens de koepoging om het leven gekomen. Honderden militairen zijn gearresteerd. President Erdogan heeft op een persconferentie in Istanbul gezegd dat hij de strijdkrachten zal zuiveren. Hij stelt dat de greep naar de macht is gedaan door een kleine groep. Aanvankelijk was onduidelijk waar Erdogan was. Vanachter om drie uur dook hij op in Istanbul. Op de luchthaven werd hij verwelkomd door honderden aanhangers. Eerder had Erdogan zijn achterban opgeroepen om de straat op te gaan... om de staatsgreep in de kiem te smoren. Nog niet overal hebben de opstandelingen hun verzet opgegeven. Op tv-beeld is te zien hoe vanmorgen tientallen opstandige militairen... met de hand omhoog de Bosporusbrug in Istanbul aflopen. Wie er achter de opstand zit is nog niet duidelijk. Erdogan wekte de indruk dat zijn aardsvijand, de islamitische geestelijke Gulen, erachter zit. Die woont in de Verenigde Staten. Hij heeft de beschuldigingen tegengesproken. Het vliegverkeer naar Turkije komt weer op gang. Na een koepoging werden vluchten geannuleerd en heeft het Atatürk-vliegveld van Istanbul ging dicht. Vanaf Schiphol zijn de eerste vluchten naar Turkije vertrokken. Luchtvaartmaatschappijen adviseren reizigers om vertrek het vluchtschema te bekijken om te zien of vluchttijden zijn aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen naar Istanbul en Ankara te reizen als dat strikt noodzakelijk is. De Verenigde Staten en Duitsland hebben opgeroepen president Erdogan en zijn regering te ondersteunen. Bondskanselier Merkel zegt dat de democratie moet worden gerespecteerd en dat alles moet worden gedaan om mensenlevens te beschermen. President Obama heeft zijn zorg uitgesproken over de situatie. We zijn het erover eens dat alle partijen in Turkije de democratisch gekozen regering moeten steunen, zichzelf moeten bedwingen en al het geweld en bloedvergieten vermijden. Ook de Japanse premier Shinzo heeft gezegd dat de democratie moet worden gerespecteerd.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 voort bij het programma Goedemorgen Zondvoort. Uh, vandaag gepresenteerd door onder andere Ben. En goedemorgen Cor. Ja, ik Ben, ben Cor vandaag weer. Ja. <laughs> nou, de techniek wordt vandaag, vandaag gedaan door Casper uh, Gurrensen, uh, redactie door Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie door Gerry Rutte. Ik moet nog even een bedankje doen aan de heren van de techniek die heel hard gewerkt hebben om deze zender toch weer beschikbaar te krijgen. Ja, ik wist ook inmiddels wat het probleem was, dat heb ik natuurlijk ook gehoord. Maar de zender was inderdaad kapot door een kabel die niet meer goed was naar de antenne. Dus Waardoor... alsnog, heren, TD'ers, bedankt. Wij Tegenover ons zit inmiddels al Baudin, Goedemorgen. En wij gaan het hebben over de Beach Club 10, het beste strandpaviljoen van Noord-Holland.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 heel uh, goed. Ik ben alleen benieuwd of het uh, twee keer dezelfde mystery guest is geweest of dat het twee keer verschillende is. Dat is dat nog een vraag wat ik naar de organisatie... Het had. blijft uh, erger mysterieus. Heel mysterieus. Denk ik denk ja, dat ze het gaan vertellen. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, nee, dat denk ik ook niet. Maar het interview maar ja. dat hebben we nog wel met uh, de organisatie. Ja. Dat ook maar, wel, ik, kan welke... me, ik kan me voorstellen, je wilt het graag weten, maar aan de andere kant denk je dat de organisatie zegt van jongens, die informatie gaan we niet thuisgeven. Nee, prijzen. ik is het ook wel, eigenlijk niet te En dan doe je met ja. alle andere er weer mee. Ik ja. heb uh, ja. Ik over uh, zitten denken en gelezen. Maar er zijn natuurlijk meerdere verkiezingen uh, van strandtenten. Van schoon zandvoorzag laten ja, voorbij die komen. Nu, uh, die loopt he? nu, hè? En dat gaat over het strand? Ja. Dus niet over de strandtenten? Nee, dat klopt. Uh, er, zijn, er is natuurlijk ook beste terras van Nederland verkiezing. Beste terras van Noord-Holland Noord verkiezing. Pas. Die is ook pas ja. geweest. Ja, het? Ja, mis van de Misset Horeca. Ja. ja, er is echt van alles gaande natuurlijk. Dat is ook om de ondernemer en de werknemers gewoon scherp te houden. Het is ook leuk om daar mee aan mee te doen. Uh, het zet Bas en ons ook weer vooral aan het denken. Omdat uh, heel veel strandtenten bij de verkiezing van strandtent van Noord-Holland. Strandtent voor Nederland. Heel veel met uh, groene keurmerken.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 Ja, nee, aan de linkerkant zit natuurlijk al een schitterende ja, tent, de haven de van Zandvoort. Haven. Uh, ja, wij staan er zeker open voor. Het is niet, niet binnen nu en uh, één, twee jaar te realiseren. Maar uh, in de toekomst uh, willen we er zeker over nadenken. Het ja, is natuurlijk een gigantische investering om daar uh, aan te beginnen. En ja. als, je nu, als je nu al weet dat in 2020 daarover gesproken gaat worden, zou je daar uh, ja, op in kunnen spelen. Ja. Of je dat later dan wil en uit kan voeren, is natuurlijk wat anders. Hey, um,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 dan komt hij om een uurtje of twee naar het strand. En dan gaat hij gewoon ah, de hele trek, nacht door. Ja, dan zit je het toch weer door tot een uur vijf, zes. Ja, dan is het gewoon door tot vijf. Ja. En vooral natuurlijk vanavond ook nog festival in het dorp. Wat ook weer veel mensen op de brein bengt. Ja. Ja. Uh, hij vindt de gin ook nog gewoon heel leuk om te doen. Het strand vindt hij ook heel leuk om te doen. Dus uh, hij zit nog een beetje ertussenin. Maar, uh, gaat hij toch afscheid nemen van de gin? Ja.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 in Zeeland uh, naar een strandtent gaat, of dus maar een, een strand gaat, dan zie je links echt één strandtent en houd het op. Ja.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 Ja. Ja. Het dus. is. Ja. nadenken. Ik snap uh, het nog wat te bedenken. Um, Een tegelpad Jullie zitten nou op, op deze plek.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 Ja, want 24 ja. is ook uh, in andere handen gegaan. Ja, gedaan, hè? Nou. nou hebben we ook echt nog wel over nagedacht met z'n tweeën besproken, uh -huh. maar uh, nee, het is toch, uh, nou ja, we hadden in eerste instantie toen nooit verwacht dat uh, het te koop zou gaan staan uh, van Robin, en toen uh, was het toch Ja, dat uh, verbaasde ook wel, ja. In november uh, kwam het toch het woord eruit, en uh, nou ja, toen hebben we er zeker alles aan gedaan om deze plek uh, te veroveren. Ja, hebben uh, goed gedaan, hè? ook ja. zeker uh, de verkiezingen. Ja. Heel, heel erg goed ja, gedaan, als... als je gelijk in het eerste seizoen het strandpaviljoen uh, van Nederland genoemd wordt. Is dat fantastisch? Ja. ja we ze al vijf jaar ervaring. Ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Nou, Zes niet jaar. En, en uh, de vaste klanten, die kennen Baldien ook wel. Want die uh, tippelt daar aan de ronde met zo'n tikdoosie. En dan komt later iemand anders wat brengen. Ja. Dus dat is uh, uh, allemaal goed. Tikdoosie, mooi verwoord. <laughs> ja. hey, ontzettend bedankt voor de, uh, de komst. En ontzettend gefeliciteerd met jullie uh, verkiezingen. En uh, ik zou zeggen, nou, volgend jaar nog maar een keer. Zeker weten. dan zitten we hier gewoon weer. Is goed, dankjewel. <laughs> Fijne dankjewel. dag. Dankjewel. Ja.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 Ja. Van hen opstaan. Van opstaan. Ja. Ja. Even, terug naar het eerste park. Want het project had het natuurlijk niet gewonnen. En we hebben die jongen daar hier gehad die die discussie uh, gevoerd hebben. Dus ja. ze vonden dat wel erg sneu. Maar ze gunden die, uh, het andere pik toch wel de prijs. Ja, dat was ook maar, een mooi project. Er ja. is dus een parkje. Uh, net over de spoorbomen. En uh, hoe ziet dat eruit? Wordt dat ook opgeknapt nu? Uh,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 ja, en waar ik eigenlijk op ja, doe is die iets. Die kan wil ik, kant wil ik ja. ook op. Ja. Uh, uh, ja. Uh, jullie emen op, uh, op, op een, een, een, een nationaal, internationaal skate park. Um, zoals je wel eens ziet dat er superwedstrijden gehouden worden met, met hele ploegen. Ja. En, en dan heb je het ook over, over een park wat uh, eigenlijk hier op het Wadertorenplein zou moeten komen. Uh, in, nou, wat, wat is de, waar waar zou je dat willen hebben? <laughs> um, nou, ik, Inderdaad, ik bevestig dat het, hè, het idee van een grote park. Het ik is... zou dat, uh, of mijn hele fractie en dus ook uh, wat we hebben gehoord een, een hoop mensen in Zandvoort zouden dat, dat volgens mij mooi vinden als dat hier zou komen in Zandvoort. Volgens mij past het ook wel bij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 En toen was een locatie uh, uh, in de buurt van het circuit genoemd. Dus dat is, lijkt me een reële mogelijkheid. Ja, maar aan de andere kant is daar natuurlijk de sociale controle van omwonenden niet aanwezig. En dan heb je toch weer zo'n plek die dan ver weg is...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 Uh, goede locaties. Uh, en wat zijn eventuele belemmeringen daarin. Dus ik hoop ook dat ze daar dan eventueel iets over zeggen. Wat wel een nadeel is van het park op het strand, is dat je natuurlijk te maken hebt met veel zand. En, uh, dat is de wieltjes, hè. Ja, dat is niet Voor het skate is dat echt ja, ja. problematisch. Aan de andere kant, dus in, in, in LA heeft zich dat opgelost door die groep vrijwilligers die elke dag gaan schoonmaken zijn. Maar. Ik, ik vind een, in het idee van in de buurt van uh, het strand, maar dan meer in de buurt van de boulevard, op de boulevard. Nou, dat spreekt mij persoonlijk wel aan. En, en, en, en, en, ja, ik... Uh... Ja, ik vind persoonlijk dat er veel te weinig wordt gedaan met de boulevard. Want er kan alleen maar opgelopen worden. Ja, er staan nu een, een paar leuke stentjes. Esketen maar... kan je erop. Ja, ja maar, maar, wat maar wat ik ook hoop is... Het mag volgens mij niet eens. <laughs> ja, wel. Het mag voelt mij niet eens. Dat er eigenlijk ook marktpartijen zullen zijn die dit signaal ook op zullen pikken. En juist misschien ook als er aangegeven wordt van, nou, er is misschien wel ruimte hier en daar. Hè, dat dat uh, ja, college- en marktpartijen doel... bij elkaar zullen komen en dat daar misschien dat iets dat moois dat uit zullen. Dat daar uh, wat uitkomt, ja. ja. We hadden dat oude Dolvirama-gebouw. Uh, dat was ja. een tijdje in ska indoor skating. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar dat is dat ook Daar heb ik helaas uh, nooit, uh, nooit bij geweest. Uh... Nee, ja, ik heb het wel ook altijd gezien. Het is, ja. Wanneer was het, Koor? Nou ja, tien jaar geleden of zo. Ja, dus dat dat echt heel lang geleden. Ja, dat was wel een mooie, mooie plek. En als het dan regent dan kun je daar ook indoor kun je daar eens kijken. Ja, ja dat is. Ja, de, de ruimte uh, is indoor. ervoor. Dan misschien is dat wel een optie. Ja, voor uh, een paar jaar misschien. Uh, nou, dan kom je daarmee duren. net voor, uh, voor het uh, uh, in het reces. Gaan met ja. die mensen allemaal een beetje rusten en dan komen jullie met een, met een plan? Nou, volgens mij is het college hartstikke hard bezig, juist in de Tada. zomer. Nu er wat meer rust is, uh, doordat er geen uh, raadsvergaderingen zijn, kunnen ze zich vol focussen op... Natuurlijk, uh, het is een beetje doorwerkt, nou, <laughs> ja. eindelijk ja. niet opgaan nee, maar, we en besluiten. En het is ook een onderwerp dat wel past, hè, nu in deze tijd bij de zomer. Ja, hè, ja. En, en, en kunnen we er een beetje bij wegdromen.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 beelden in ieder geval, ja, of hoe moet je dat maar zeggen? Ja, ik, ik denk, de ja, een uitstraling, ja. ja. En uh, dat, dat is goed om daar ook aan te werken, want dat heeft toch een positieve invloed op de mensen. Dus, ja, een uh... Meneer was er wat minder blij mee met zo'n kiosk, maar oké, okay, die stond precies voor het fletje. Ja, oké. Okay. Um, dat zijn dingen die die gaan zeker volgend jaar terugkomen. Uh, hoe, hoe denken jullie uh, over uh, toerisme lange termijn, maar ook in de winter?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 In combi met die zee die daar ligt, die ook regelmatig bruikbaar is. Dat die, zou die, natuurlijk, die is. De zee is gratis. De zee is gratis, die hebben een, we gewoon. Dus eens uh, even een muziekje draaien. Dan kunnen we daarna nog een heleboel plannen met, uh, met Laura doornemen. Ja. 你 整天去分你我他 ...was uh, LAM met de Japanse versie van uh, YMCA. En dat nummer hadden we uitgezocht... ...omdat er een vrouw zou komen over het sushi-restaurant... wat net geopend is. Maar die is er nog niet. Maar die komt wat later. Dus die we die hebben nog wel tijd... ...om nog uh, even met Laura door te, door te bomen... ...over het Zandvoortse en de zandvoort -politiek. ...en de skatebaan die uh, geopperd wordt door D66... ...en ja. uh, waar uh, zeker uh, een toeristische trekpleister zou moeten worden. Uh, we zijn nog niet, nog niet eens over de plek... Maar wel liefst in het centrum. Nou ja. En dan gaan we uh, Dat is jouw verder. visie. <laughs> ja. <laughs> ja ik zie hem wel zitten hoor. Dan gaan we gaan tot... ook nog verder want je haalde ook aan een, een, een, een jaar rond watersportcentrum. Moet je dan niet een beetje naar, um, naar de zeilvereniging? Ja. Volgens mij zijn er meerdere plekken in Zandvoort... waar hele mooie dingen gebeuren op het gebied van watersport. Eens. Op het Sowieso strand eens, met name. Ja. En de reden uh, of dat ik inderdaad even een, een watersportcentrum is aanhaal... is omdat het in de structuurvisie staat genoemd. Als zijnde een gewenst... Uh, Gewenste ontwikkeling voor Zandvoort op de lange termijn. En er wordt concreet gesproken over een plek op een circuit in de buurt van de boulevard. Uh, maar, ik... maar er staat ook in die structuurvisie, Parel aan AC+, ja. dat de wens is om een jachthaven aan te leggen in Zandvoort. Ja. Ja, de heer Demmers kwam daar onlangs. Uh... Het, ja, ik heb het ook opgestopt. Maar het is ook een of beleid, of beleid. Want uh, vervolgens heb ik lopen Google op internet. En er is dus een, uh, een, een stuurgroep is al zes jaar bezig om te kijken... Van, ja, waar ligt de behoefte aan voor, voor watersporters? Ja. En dat is dan dat je van de kust, vanaf de helder... tot en met het uiterste puntje van Zeeland... moet kunnen uh, ja, cityhoppen met, met een uh, zeiljachtje of een bootje. En dat je van ja. een jachthaventje naar een jachthaventje gaat. Nou, ja. Ik sta ook niet meteen negatief tegenover een uh, zou je daar Haaf, omheen maar, natuurlijk leuk om een watersportcentrum te kunnen maken. Ja, maar dat is natuurlijk nogal een groot project... wat je niet zomaar van ja. de grond krijgt. Um, en zoals de heer Demmer zal aangaf, je zou dan misschien moeten kijken... in hoeverre je een soort van sponsoring zou kunnen krijgen... vanuit het Rijk, of vanuit de provincie. Er moeten wel marktpartijen zijn, denk ik, die dit en zien zitten. Er moeten marktpartijen zijn. Um, kijk, de, de economie trekt volgens mij wel gewoon wat aan. Ook al hebben ja, we nu weer wat tegenslagen. Maar hopen dat op zich de, de, de, de groei wel... Doorzet. Wie weet dat er dan wel weer marktpartijen zijn die gewoon echt ook behoefte hebben aan investeringen, in dat soort grote projecten en nou ja, een, een, een, een haven. Het klinkt natuurlijk fantastisch. Maar ja, wel realistisch blijven in de zin van hoe zouden we dat dan gaan doen? Wat is de, de, de weg daar naartoe? Wat zijn eventueel mogelijke sponsoringen daarin? Ja. Een gemeente Zandvoort zelf kan dat niet zo bewerkstelligen. En, en dat moet een samenwerking worden, er moet een soort synergie ontstaan. Tussen uh, overheid, uh, lokaal, uh, maar ook ja, ja, de landelijk. Ook overheid, landelijk. Dan wordt dat wel uh, gestimuleerd om dat uh, te doen? Daar is dus behoefte aan. Maar ook inderdaad de politiek, marktpartijen, dat moet samenkomen. Dat wordt toch een heel project. Ik denk dat, om het even bij elkaar te houden, de kleinere projecten eigenlijk optomelijk even belangrijker zijn. Want die zijn sneller gerealiseerd. Nou, die zijn misschien het meest realistisch op dit moment. En laten we daarop focussen. Die kunnen we lokaal nog oppakken. En die grotere projecten heb je weer andere partijen voor Ja, maar die zijn dan misschien nog niet zo snel te vinden. Maar je kan daar gewoon achterliggend over praten. Zeker, zeker.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 Je, ik vind het lastig om dat nu zo te zeggen. Ja, het komt ja. bij mij ook zo naar meneer Dwarrel hoor. Dus uh, ik zie ja. dat strand voor me en denk nou, is dat wat? Ja. ja. Nou ja, het is misschien wel iets om over na te denken, Want, maar dat uh, zal dan zeker ook met de ondernemers uh, dan besproken. Dan maak ik gewoon worden. een uh, sluisje daarover. Nou ja, als ik uh, in de winter langs de, langs de boulevard wandel, uh, dan zie ik uh, mensen met een autootje naar beneden rijden en die staan daar uh, in hun blote kont uh, een, een, ja. een bak uit te trekken ja. en gaan ja. volgens de zee op. Dan denk ik, ja, daar is er zeker behoefte voor. heeft ook zijn charme, hoor, gewoon uh, die kou die je er omheen ja, Dat Ja, dat zal. Dat zal. jij als server moet dat weten. Ja. Doe je dat ook zo dan? Nou, ik ik heb het geluk dat ik natuurlijk vlak achter de boulevard woon, dus ik ga meteen, uh, dus pak meteen een warm douche na ja, het uh, surfen. Je pakken al, wandel je naar huis en dan klaar. Ja. Ja. Ik ben toen al, de al zomer, een man. lid geworden van de reddingsbrigade. Ja, dat kan ook nog. <laughs> maar wie weet zijn die, uh, die plannen er en, en, en het is wel goed als we daar misschien... Uh, ik, ik wil nog af even, afsluiten even afsluiten op het uh, skatepark. Die vragen zijn gesteld, wanneer verwacht je daar antwoord op?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 Waar ik meer dan genoeg uh, gebabbeld heb. We hebben het ook even over uh, over D66 gehad. En uh, je bent in recess, Dus ik wens jou een prettige vakantie. Hartelijk dank. En uh, we Hetzelfde. komen zeker na het recess nog een keer terug. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay.